en humor zijn bepalend voor de toon van wat vooral de zelfanalyse is geworden van een treinreiziger op weg naar de begrafenis van een rijke, maar onsympathieke oom. Waarom deze reis ondernomen? Is het uitsluitend nieuwsgierigheid of speelt het toch ook andere motieven nog een rol? De treinreiziger in kwestie wordt gespeeld door René Lobo. Dame met hondje, het laatste speldebuut van Bob ten Auw. De trein. En nog een tijd ook. Ach, graag moet je zien, altijd mensen die gaan rollen. De trein staat hier drie minuten stil, kan iedereen op het bord lezen, maar nee, toch rollen. En proberen in te stappen terwijl de mensen nog niet eens uitgestapt zijn. Wat is dat toch met reizen? Waarom die paniek bij het kleinste reisje? En dat blijft, al worden ze tachtig. Wat ze niet worden natuurlijk. Worden nooit volwassen ook. Ik wel, ik ben geweldig volwassen. Ik weet hoe ik reizen moet. Neem nou als een trein gaat aankomen op een station. Staan ze zich bepakt en bezakte verdringen voor de deur... tien minuten voor de trein stilstaat. Zelfde paniek. Dom, maar ook aandoenlijk. En ik... Ik sta pas op als de trein helemaal stilstaat en loopt dan kalm naar buiten. Hoef je ook niet de deur open te maken. Kijk ze nou duwen de trein is half leeg. Geen enkele reden Ik Kruipen ook allemaal in dezelfde wagons Denken dat er geen tijd is om naar voren of achteren te lopen. Kudde dieren Zo. Iedereen binnen. Nu rustig lege coupé uitzoeken. Ja hoor. Hier zit geen sterveling. Zie toch hoe deze ervaren reiziger rustig naar binnen stapt... ...hoe stijlvol tijdschrift in de hand. Even gunstig plaatsje zoeken, hier dan maar. Kijk, ik zit en de trein gaat rijden. Zo hoort het. Erg tevreden met mezelf, dat hoort ook. Hoewel, voer toch eigenlijk een klein toneelstukje op... ...in de hoop dat iemand het ziet... ...en bewonderend kijkt naar ervaren reiziger maar die nooit in een trein kan stappen zonder zich te ergeren... en hetzelfde te denken, hetzelfde stuk op te voeren. Nou ja, iedere meug. Misschien is onbeheersende binnendringen toch beter. Onnodig, onbeschaafd, maar wel spontaan. Dat zijn tenminste geen acteurs zonder publiek. Maar ik kan niet op die manier spontaan zijn. Als ik het was, zou ik het toch weer spelen. Zou het weer een toneelstukje worden. Ik heb mijn roeping gemist. Maar sta je voor aan het toneel, daar moet je toch niet aan denken. Af. Enfin, heb ik toch weer een tijdschrift gekocht. Waarom toch? Bleuter roddel, zogenaamde onthullingen... ...fraude hier, fraude daar. Wat hebben we hier? Hoe de fiscus de das wordt omgedaan. Moet ik dat nou echt gaan zitten lezen? Misschien als ik geld had. En dan nog gewoon te lijden om aan al die ingewikkelde constructies te beginnen. Ontzettend even dat schatrijk te zijn. Altijd op je hoede voor oplichters, voor inbrekers. Altijd bezig met de duiten hoe ze te beleggen. Hoe de fiscus er dat om te doen voor de fiscus het jou doet. Allemaal ellende. Precies genoeg hebben voor je behoeften, dat is het beste. Niet te veel, niet te weinig. Geen zorg aan je kop. Maar ja. Een luxe leven leiden, dat heeft toch ook zijn charme? Misschien voor een tijdje toch wel de moeite waard. Je moet alles eens een keer meegemaakt hebben. Maar hoe word je rijk? Ik zou geen flauw idee hebben. Fred was rijk, maar die is nou dood. Nou gaan we hem begraven, met z'n allen, de hele familie. Stel dat je aanschieren. Hoe is het mogelijk zo'n familie te hebben? Ik kan me niet voorstellen dat er ergens nog zo'n familie bestaat. Letterlijk niemand die ook maar even de moeite waard is. Fred voorop, de grootste ellendeling. Nergens ook maar iets van afweten en toch overal de grootste bek hebben. Eigenlijk tegenstrijdig om naar zijn begrafenis te gaan. Maar waarom doe je dat soort dingen? Je hoort erbij. Het wordt van je verwacht. Er valt niet aan te ontkomen. Toch ook een zekere nieuwsgierigheid. Wie zal er zo hypocriet en schaamteloos zijn... om een paar tranen in de ogen te persen als de kist in het graf zakt? Uitgaat ze toch allemaal alleen om het geld van Fred. Wie krijgt hoeveel? Nou, ik hoef me daar niet in de zenuwen voor te gooien. Gelukkig heb ik Fred altijd laten merken dat ik hem een blaaskaak vond. Nee, ik krijg niks. Dat staat wel vast. Maar al die griezelige neven en nichten die matten naar de mond hebben gepraat. Ja, oom Fred, nee oom Fred, natuurlijk oom Fred. Hoe diep kan je zinken? Jammer dat het nooit een genoegen is iemand in de grond te zien zakken. Of al heb je nog zo'n hekel aan hem gehad. Een begrafenis is altijd moeilijk. Het herinnert je te veel aan je eigen dood. Vroeger laat je zelf ook in zo'n kist. Wie zou er eigenlijk naar mijn begrafenis komen? Niet dat ik je in die toestand nog veel zou kunnen schelen. Ik heb zo vermoeden dat het bij mij met één volgwagen wel bekeken zou zijn. Van mij valt niks te erven: Geen vrouwen en kinderen, die paar vrienden of kennissen die ik heb gehad, zie ik nooit meer. Een paar dood, met de rest het contact verloren. Want hoe gaat dat? Op het laatst heb je elkaar alles al drie keer verteld. Je zult elkaar maar aan te kijken. Je weet te veel van ze, zij van jou... Er is dus geen spanning meer. Geen onverwachte eigenschappen. Wat? Stop die trein hier. Dus is toch een stoptrein. Ervaren reizigen toch niet ervaren genoeg om een sneltrein uit te zoeken. Zo te zien krijgt niemand meegingen bij mij in te stappen. Dat gaat goed zo. hier binnen, dame met hond zo ongeveer het ergste wat je kan overkomen waarom moet ze nou per se hier bij mij komen zitten zie ik er zo betrouwbaar uit goede genade wat een hond dat marmelzout in mijn broek zou kunnen stoppen hebben laten vertellen dat dat soort kweekhondjes hoogstens drie jaar wordt Eigenlijk waardig toch dat een bepaald soort beest ineens in de mode kan komen Die dotpoetskartoon zien liggen heigen op die schoot. Je ziet niet eens zijn ogen door al dat haar. Mooie benen is dat mens wel. Dat zou ik eigenlijk tegen hem moeten zeggen. Don ze dan natuurlijk meteen weer op. Hoogst ongewaardigd. Jammer, ik kan dat niet. Fred wel, dat was altijd van... Zo meid, met je lekkere dit of dat. Maar eigenlijk toch alleen maar tegen zijn nichten... want hij wist dat ze het zich liever wel gevallen... Wie weet wat er allemaal nog gebeurd is. Wat weet ik er eigenlijk van? Ze lacht er nog omhoog. Met zo'n moeiend lachje. Een beetje zuinig. Ja zeg. Denk even om het geld niet waar. Tegen vreemden zei hij zulke dingen niet. Als er maar geen gesprek begint. Hoewel. Daar ziet ze niet naar uit. Gelukkig. Toch maar doen alsof ik verschrikkelijk verdiept ben in mijn tijdschrift. Waar was ik? Begrafenis. De eigen begrafenis. Eén volwagen dus. Maar het is me nog een raadsel wie daarin zou moeten zitten. Wie zou er eigenlijk mijn begrafenis voor zorgen? Mensen bellen, dingen regelen, dat soort zaken. Geen idee. Maar wie dan leeft, wie dan zorgt. En van de doden niets dan goeds. Een gezellige reis toch met zo'n doel. En natuurlijk prachtig weer. Echt iets voor Fred... om iedereen op zo'n mooie zomerdag naar de begraafplaats te laten komen. Als het mijn beurt is, hoop ik dat het een gure herfstdag is. Zo eind november met een flinke wind en van die striemende regenvlagen. De natuur moet treuren. Niemand anders zal het doen. Kom, kom, niet zo somber. Er valt nog een hoop te genieten. Dan weet ik op dit ogenblik niet zo gauw wat precies. Ik heb anders wel eens een beetje gedaan en gezien. Begrafenis bijvoorbeeld. Of heb ik er al niet achter de rug. Vrienden, familie, collega's. Op mijn leeftijd blijf je aan de gang. Ik moet deze maar als laatste houden. Ik heb mijn plicht al meer dan gedaan. Vermoeiend. Het kijken in een tijdschrift zonder te lezen natuurlijk ook naar dat raam gaan zitten kijken naar die vervelende platte groene weilanden. Die vervelende koeien die nog vervelender buiten wijken. Hé. Laat ik even kon ophalen met denken. Zou dat moeten kunnen. Even ergens een knopje omdraaien. Goed. Tijdschrift dicht. En star naar buiten kijken. Niet naar dat mens kijken. Stel je voor dat ze zo'n nietszeggend gesprek begint. Vreemd. Maar Waarom heb ik daar toch zo'n hekel aan? Dat is toch normaal, twee mensen in een coupé die wat willen wisselen? Maar ik kan ze niet uit mijn strot krijgen. Bij het volgende station doe ik maar net of ik eruit moet. En zoek ergens anders een lege coupé. Zo'n aanwezigheid met grond drukt op me. Ik heb al genoeg aan mezelf. Of beter gezegd, ik ben mezelf al te veel. Zo, mindere vaart altijd weer blij dat we remmen niet weigeren. Even kijken of zij geen aanstalten te maken om uit te stappen. Nee. Die zit daar of ze nooit meer op zal staan. Nou, dan ik mijn tijdschrift netjes opgerold in de hand. Goedemiddag, mevrouw. Wel nou ja, zeg maar niks terug. Wees maar lekker onopgevoed. Kijk maar aan of ik eraan wil landen met een rotwandje. Groetjes vriendelijk, tegen je natuur in, dan krijg je geen antwoord. Toch heb ik een soort ontzag voor zoiets. Heb je geen zin om terug te groeten, dan doe je dat gewoon niet. Onbeschoft, maar wel karaktervol. Hoewel, negatief karaktervol. Laten we het daarop houden. Net als Fred eigenlijk. Dan laat ik hier maar aan zitten. Een mooi leeg coupeetje, niet roken. Is toch maar je waar. Ja, inderdaad. Net als Fred. Die deed en die zei ook waar je zin in had zonder een andere te denken. Volstrekt negatief karaktervol. Wat je noemt een type. En ik? Uh, zullen we zeggen positief karakterloos? Ach, laat ik ophouden. Terug naar af. Waarom ga ik naar deze begrafenis? Die uitnodiging was routinewerk. Ik sta nu eenmaal op de adressenlijst. Als ik niet kwam, zou niemand het opvatten. En eigenlijk ook niet, nu ik welkom. Minzame hoofdknikjes, semendeel. Verder zal het zijn zorg zijn wat het motief van mijn komst is. Ze weten net zo goed als ik dat Fred mij in zijn testament hoogstens een rotopmerking heeft toebedeeld. Fred wist heel goed dat ik hem wel had kunnen schoppen. Tja, dat testament. Ze waren zo nieuwsgierig... dat ze direct na de begrafenis en blok naar de notaris gaan. Kijken hoe groot ieders deel van de buiten is. konden niet eens een dag of wat wachten... wat een goed gebruik is. Het liefst nog waren ze voor de begrafenis gegaan... dan hadden ze die ceremonie kunnen laten schieten. Maar mijn nette familie heeft lak aan goede gebruiken... als het om de pom gaat. Ja, dat testament... Ik denk toch dat dat de reden is dat ik hier in de trein zit. Heb het volste recht erbij te zijn, niemand kan protesteren. Is dus luisteren naar de laatste woorden van Fred, dat lijkt mij best aardig. Hoewel, als hij een rotopmerking maakt, kan je niks terugzeggen. Dat is wel jammer. Maar stel eens voor dat Fred voor één keer in zijn leven, of na zijn leven, dan, haha is werkelijk leuker willen zijn. En zijn geld ik nagelaten aan een of andere instelling. De padvinderij. Of de CPM. Zoiets. Dat zou toch geweldig zijn. En ik dan heel hard en hartelijk lachen met al die verslagen op omheen. mooi ogenblik zou dat zijn. Dat zou veel goed maken. Maar helaas, Fred had niet het minste gevoel humor. Ja, onderbroek al lol. Grappen met de botte bijhoek. Nee, de kans op zoiets is te voorwaarlozen. Ondanks alles moet hij gewild hebben dat zijn geld in de familie bleef. Hij zal heel precies het meeste geven aan diegenen die hem het meest gelijmd hebben, want daar hield hij van. Stroop om de mond. Ondanks dat zelfs een leeg hoofd als hij het doorzien moet hebben. Maar wat geeft dat eigenlijk? Als de mensen maar aardig tegen je zijn, om welke reden dan ook. Om je fraaie uiterlijk, je prachtige karakter, je geestigheid. Of om je geld. Nou ja, een fundamenteel verschil zit daar wel in, natuurlijk. Maar voor de meeste mensen zal het niet uitmaken waarom ze getapt zijn, als ze het maar zijn. Een kinderhand is gauw gevuld. Met geld kan je genegenheid en sympathie, en vrienden kopen. En wat is daar tegen? De meeste mensen moeten het zonder doen. Weer een station. Gelukkig geen mens te zien. Alleen maar uitstappers. Kijk. Daar gaat dame met hondje. Toch een goed figuur. Dat valt nou meer op. Had misschien toch... Ach. Wat had ik moeten zeggen. Ik ben op weg naar een begrafenis. Heeft u misschien zin om mee te gaan? En dat gezicht van haar is toch echt onoverkomelijk. Daar gaan we weer. De conducteur. natuurlijk. Een kaartje, alstublieft. Dank u. Wat een baan. Elke dag gaatjes in kaartjes kniepen. Maar je ziet nog eens wat van je eigen land. Hij keek niet of zijn arbeider een veel vreugde schonk. Tja, dat is de eeuwige naigheid. Je hebt de pest aan je baan... en nog meer de pest erin als je eruit wordt geschopt. Hoe heet dat ook weer? De overeenkomst, hè? Tegenstelling? Nee, maar wel zoiets. Schiet me over twee weken wel te binnen. Ik ben toch benieuwd aan wie Fred zijn postzeggenverzameling zal nalaten... ...die veel geld waard, heb ik altijd gehoord. Als ik hem eens kreeg? Nou ja, gesloten natuurlijk. Zou het misschien aardig zijn om mee door te gaan? Tijd heb ik genoeg. Maar geen enkel verstand van profeels. Kom, dat moet toch te leren zijn? Hele volksstammen hebben er plezier in, dus waarom zou ik niet? Ja, ik zou me zo'n een hobby moeten aanmeten. Of meer moeten reizen... ...heb ik altijd gewild... ...maar nou, ik er tijd en geld voor heb, doe ik het niet. Zo in je eentje, dat gaat al gaaf over velen. En al die onpersoonlijke hotelkamers met zelden een goed bed. En een reisgezelschap... ...lijkt me helemaal een kwelling. Er schijnt altijd zo'n Fred figuur bij te zijn... ...die de stemming erin houdt, zoals dat heet. Het feit alleen al dat je dat nodig hebt geeft te denken... Maar nou ja, we zien wel. Als ik thuis ben, ga ik eens ernstig piekeren over een bezigheid. Laat ik dat hier even vaststellen. Of een advertentie zetten voor een reisgenote zonder stuitend uiterlijk. Hmm, lijkt me toch riskant. Ben je een paar dagen op stap, ga je dat mensen ineens diep haten. Als meer overkomen met reisgenoten. Tja, Fred... Toch eigenlijk vreemd dat ik naar zo'n begrafenis ga. Mijn eerste reactie na het krijgen van die kaart was toch om niet te gaan. Zonder mij komt Fred er ook wel in. Waarom ben ik daar eigenlijk op teruggekomen? Misschien nuttig voor mijn gemoedsrust om dat eens dus een beetje uit te pluizen. Ach, nuttig. Ik heb niks beters te doen en een beetje zelfonderzoek is nooit weg. Waarom je iets doet, wordt je toch nooit helemaal duidelijk. Het leek me aantrekkelijk om bij het voorlezen van het testament aanwezig te zijn. Dat heb ik me voorgehouden en misschien is dat ook wel zo, maar toch eigenaardig. Want ook om eerlijk te zijn, is de kans heel groot dat het een even vervelende aangelegenheid wordt als die begrafenis. Hoe Fred zijn geld verdeeld heeft, is te voorzien. De eigenlijke bedragen doen er weinig toe. Wat kan het mij schelen of niets zus wat meer krijgt dan nee zo? En ik krijg heel zeker niets en dat Fred grapjes heeft uitgehaald... is ook uitgesloten. Maar kreeg ik werkelijk niet? Ik neem dat nu wel eens zeker aan... en dat kan ik veilig doen. Maar vooronderstel dat... Ik bedoel... ik heb Fred steeds laten merken... dat ik hem wel kon En altijd aangenomen dat het hem dwars zat. Maar is dat wel zo? Misschien heeft hij het wel als... laten we zeggen... verfrissend ervaren. Omgeven als hij was door hiele likkers... ...als negatief karaktervol bijvoorbeeld. Nee, nu gooi ik de dingen door elkaar. Zo'n vrouw die mij niet teruggoedt, dat vind ik niet leuk. Onbeschoft. Maar hè, een zekere standvastigheid zit er toch wel in. Zo heb ik Fred met al mijn afkeer soms wel eens bewonderd. Laat ik het maar toegeven. In elk geval was hij een opvallende figuur in die grijze middelmaat van onze familie. Maar als ik ergens vermoed ook een legaat te kunnen krijgen, dan, hoewel vermoed, de mogelijkheid aanwezig was. Zou het niet beter zijn om maar meteen te zeggen dat ik erop hoop? Maar dan komen er mijn motieven om te gaan wel op heel verdachte gronden te staan. Dan zou ik ondanks alles wat ik eromheen heb gedacht... of me heb aangepraat... gewoon met dezelfde motieven naar de begrafenis... en die voorlezing gaan als alle anderen. In de laffe hoop mee te mogen delen uit de pot. Heb toch ook al aan die postzegels aan mensen denk te denken. Maar dat is toch menselijk. Ja, begin maar meteen weer verontschuldigingen te zoeken. Wat ik bij anderen misselijk vind... zou ik bij mezelf gaan goed praten. Maar zijn dat echt mijn motieven? Misschien wel. Misschien niet. Maar de mogelijkheid is er. En daar moet ik de consequenties trekken. Ik moet helemaal niet naar die begrafenis gaan. Terug moet ik. Naar huis en alles uit mijn hoofd zetten. Zelfrespect. Dat is toch het voornaamste wat een mens kan hebben. Wat ik ook doe, dat mag ik niet verliezen. Station. Nou, wat doen we? Blijven we zitten of gaan we eruit en met de eerste trein terug? Laten we het heel zuiver stellen: vertrouw ik mijn motieven? Nee, dat doe ik niet. Nou, dan gaan we dus terug. Dame met hondje. Dit was het luisterspeldebut van Bob ten El. De treinreiziger werd gespeeld door René Lobo. Techniek, Kort Groot. Regie, Ab van Eyck.